8 uur. Jon van Kamp met het Cinnars. Waterbedrijf Vitens zal dit weekend een record hoeveelheid water naar Utrecht pompen. Door de hitte en de Tour de France is er naar verwachting per dag 30 miljoen liter water nodig. Het dubbele van een normale dag. Om te voorkomen dat de leidingen barsten door een plotseling drukverschil, gaat het bedrijf vanaf vandaag al stapsgewijs de druk opvoeren. Vitens verwacht daarbij geen problemen. De onweersbuien die het eind van de avond over het land trokken... hebben vooral in het noorden en oosten van het land branden veroorzaakt. In Ootmarsum in Twente kwamen 2000 biggen om bij een brand in een stal. In Bennekom ging een woonboerderij volledig verloren... nadat de bliksem was ingeslagen in het rieten dak. Ook een boerderij in het Gelderse Winsen raakte zwaar beschadigd. Bij een blikseminslag in een trein is gisteravond de machinist gewond geraakt. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Het incident gebeurde op het spoor van Deventer naar Apeldoorn tussen Teuge en Twello. 19 passagiers uit de trein waar de bliksem was ingeslagen... werden met vervangend vervoer naar Apeldoorn gebracht. Er was enkele uren geen treinverkeer mogelijk op het traject. Ook rond Utrecht was er gisteravond een storing... mogelijk veroorzaakt door een blikseminslag. Een op de drie kinderen in Griekenland leeft onder de armoedegrens. Drie jaar geleden was dat nog een op de vijf. Dat heeft de Griekse kinderombudsman gezegd op een bijeenkomst van Europese kinderombudsmannen. Ze zijn bang dat de situatie verder verslechtert door de grote financiële problemen van Griekenland. Het was voor de vierde nacht op rij onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. De ME sloot er om het Hobbemaapplein af. Volgens de politie zijn er honderd mensen aangehouden vanwege samenscholing. De arrestanten werden geboeid en werden in groepjes afgevoerd. Tot het einde van de avond was het redelijk rustig, maar daarna sloeg de sfeer om. Het is al de hele week onrustig in Den Haag, na aanleiding van de dood van de Arubaan Mitchan Rikes. Die is hoogstwaarschijnlijk omgekomen door politiegeweld bij zijn arrestatie.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 Hij is de oudste van zes broers, uh, een hele muzikale familie. Uh, zijn vader, Alice Marsalis, is ook een uh, bekend jazzartiest. U gaat luisteren naar The Blossom of Parting. Yeah.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 Vervolg op het spraakmakende debuut Perpetual, dat hoge ogen gooide bij uh, Cori V. als Jamie Cullum en DJ Gillis Patterson. Ik ga het nummer draaien, dat heet Pierre Caïs... en dat komt zoals gezegd van zijn album Lighthouse, Gideon van Gelder. Oh.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 is het beste album van, uh, van 2012 geno uh, geno geno genomineerd door de TS TSF Jazz uh, Magazine. U gaat luisteren naar Saba El Kayer, oftewel Good Morning.